Door Megens met het NOS-journaal. De Raad voor de Rechtspraak heeft maatregelen bekendgemaakt. om de achterstanden weg te werken. die door de coronacrisis zijn ontstaan. Zo wordt vaker één rechter in plaats van drie rechters op een zaak gezet. vinden er meer avondzittingen plaats. en gaan rechters na hun pensionering doorwerken. rechtbanken en gerechtshoven gingen half maart voor twee maanden dicht. waardoor duizenden zaken bleven liggen. De OM maakte eerder al bekend meer zaken met een strafbeschikking af te doen... dus zonder tussenkomst van de rechter. De autoriteit Consument en Markt doet onderzoek naar bedrijven... die handelen in nep-likes, nep-reviews en nep-volgers op sociale media. Het kopen van niet bestaande likes of volgers om eigen producten aan te prijzen... of om negatieve nep-reviews te plaatsen bij de concurrent... is volgens de ACM misleidend en leidt tot oneerlijke concurrentie. De ACM gaat bij bedrijven die erin handelen de klantenbestanden opvragen... en zo nodig vorderen. Bedrijven die gebruik maken van de netpraktijken kunnen een boete krijgen. Het aantal jongeren onder de 24 met schulden... is de afgelopen vijf jaar toegenomen met 70%. Ook ouderen boven de 70 hebben vaker problemen met afbetalen. Blijkt uit cijfers van het bureau kredietregistratie... dat alle schulden bijhoudt. BKR weet niet hoe het komt dat meer jongeren en ouderen... betalingsproblemen hebben. Het totaal aantal mensen dat problemen heeft met afbetalen is de afgelopen jaren wel gedaald. Een demonstratie tegen de slechte economische situatie op Curaçao is uitgelopen op rellen. In Willemstad greep de politie in toen betogers het regeringsgebouw bestormden. Agenten losten waarschuwingsschoten en gebruikten traangas. De demonstranten eisen nieuwe verkiezingen. Een deel van de binnenstad is tot morgenochtend afgesloten. En ook geldt er een avondklok.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee. Zandvoort en Zomerhit. ZFM. Dit. Is... Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. <truimertijd> Staat te snorren, dan weet je het wel. En uh, dat is ook wel het uh, moment om dit soort uh, nummers er maar eens bij uh, te gaan pakken. Wham! En Club Tropicana, welkom op deze donderdag 25 juni. En als je naar buiten kijkt, dan weet je inmiddels ook uh, van... ja, het is mooi weer en het is ook nog een beetje warm. Uh, dus uh, tijd om uh, in ieder geval je hoofd er een beetje erbij te houden... en vooral je niet heel erg druk uh, te lopen maken. Want uh, dan is het uh, beter om ergens in een hangmatje op je balkon of weet ik veel waar te gaan liggen... en even denken aan allerlei andere zaken... dan wat er in de wereld afspeelt, zich afspeelt. En dus zijn dit soort nummers dan wel welkom, denk ik. Het is goed om even te weten wat wij vandaag gaan doen... in dit gedeelte van de dag. Omdat ik straks vanavond nog een keer dienst heb... tussen 10 en 12. natuurlijk de bijdrage van Jelmer en Mick... Uh, Jelmer in het eerste uur om half elf en Mick in het tweede uur uh, om half twaalf. Dan uh, zit daar tussendoor, zitten we waar ook nog even de formateur uh, van uh, de gemeente Zandwoord. Nou ja, formateur. Hij, heeft, uh, in ieder geval uh, de, hij is erin geslaagd. Ik moet het goed zeggen. Hij is erin geslaagd om een, uh, een college te vormen. En dus uh, leek het uh, mij ook wel weer heel fijn om de man nog eens even te spreken over hoe hij nou terugkijkt op dit uh, proces... en wat hem nou is tegengevallen... en wat hem is meegevallen. Want dat zijn toch uh, dingen die ik uh, graag nog... van hem willen, zou willen weten. Want ja, hij had het erover toen ik hem voor het eerst uh, sprak. Dat hij heel snel uh, te werk zou willen gaan. En dat uh, viel toch, denk ik, een klein beetje tegen. Dus uh, dat uh, gaan we straks allemaal horen... tussen half elf en elf uur. Ik weet niet precies waar ik hem... en wanneer ik hem uh, te pakken ga krijgen... maar ik uh, ga het uh, daar ergens uh, proberen. Dus dat uh, is... Uh, voor. Voor straks uh, in, verderop in dit uur. Maar we hebben natuurlijk ook uh, muziek uh, in dit uh, gedeelte van het uh, programma. En uh, bijvoorbeeld uh, ook uh, deze. Dan moeten we weer gaan zoeken. Oh ja, ja, laat ik eerst maar met een beetje wat rustiger nummer beginnen daarbij. En dat is om even dingen los te kunnen laten. Gewoon eventjes wegleggen en weet ik allemaal wat. Daar gaat het uh, nummer ook over. Is van Jeruzalem. En het nummer dat heet Lay It Down. And Go. Yeah. Uh -huh. van die Bee Gees zijn er niet uh, veel meer over. Het uh, waren eigenlijk uh, vier broers. Uh, Andy Gip, maar die uh, is uh, gestorven in 1988. Uh, daarachter uh, ging Maurice op een gegeven moment in 2003 het loodje leggen. Dat uh, gebeurde met een darminfarct. En uh, Robin Gip is ook niet meer onder ons, want uh, die is uh, in 2011 overleden aan leverkanker. Dus uh, is er nog maar één over. En dat is Barry Gip, Die is uh, nog uh, de enige van, uh, van het uh, viertal en later werd dat geloof ik zelfs nog een drietal... wat betreft de, de, de broertjes. De Spiks en de Specks was een nummer uit de jaren zestig. Maar ze hebben natuurlijk faam gekregen door CDD Night Fever. De, de muziek daar omheen. Toen hadden ze toch wel heel goed de zaken voor elkaar wat dat er gaat. Voor Laid Down van Jeruzalem. Ja, we hebben iets met noden moeten missen. Er is wel een officieel anthem geweest voor die Duitse Grand Prix. En die is gemaakt door Davina Michiel. En het nummer dat heet Beat Me. Living in the fast lane. Trying to catch you in my own game. But the world is moving fast. I know that at the end of the day, when the ceiling keeps my night away, I made it all matter less. Oh, oh. Give me stress, give me pressure, make me crash, and I'll come back faster. zijn altijd van die fijne binnenkomers uh, wat dat dan gaat. There For You van Joey Vriend. Komt uit Horen. Maar hij heeft uh, sinds een uh, tijdje ook uh, zijn spullen uh, waarbij hij dat kan uitbrengen bij King Ford Records. En dat uh, is ook met uh, dit uh, geval. There For You is uh, de tweede single van een album wat ergens aan het eind van het jaar moet uh, gaan komen. Davine Michel hoor je daarvoor met uh, Beat Me. Weer tijd voor even wat uh, frisse muziek uit de uh, Zeros, they Elise. is in you do to break his he's cool and this is his party. Overdrive, pushing every button that she finds. She's really got your motor running high, and you know she's taking over your body. Your mommy, hey. all your fingers over her skin, you can really feel your temperature rising. She's giving you a system overload. Geweest in uh, de jaren zeventig van Jim Groti. Uh, uh, gekomen tot uh, de 27e plek in die hitlijsten, maar daarna is het uh, uh, eigenlijk een gewaardeerd nummer uh, geworden. En daarom komt hij zo af en toe nog ook uh, hier bij mij uh, voorbij, gewoon omdat het uh, een prima nummer is. Uh, bad, bad Leroy Brown. Daarvoor hoorden we Elise met uh, Automatic. Dat bracht de tijd op bijna half elf, op 20 seconden na. Maar goed, we gaan gewoon het nieuwsoverzicht doen met Jelmer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Um, serieus nieuws hoorde ik van jou even in aanloop uh, naar dit verhaal toe. Ja, zeker. Er zijn weer een hoop dingen naar buiten gekomen. En hmm. ook weer een hoop gebeurd in de afgelopen 24 uur. Dus, uh, ja, ik zou zeggen, brandlos. Ja. Uh, om te beginnen zijn er vier personen gisteravond gewond geraakt bij een botsing tussen twee scooters. Op de boulevard Paulus Loods. rond kwart voor twaalf, kwamen zij met elkaar in botsing. De slachtoffers zijn twee jongens en twee meisjes. Van de vier gewonden zijn er drie voor nadere zorg naar het ziekenhuis gebracht. Drie ambulances kwamen ter plaatse voor het ongeluk. De Zandvoortse reddingsbrigade was toevallig bezig met andere hulpverlening op de strandopgang toen het ongeluk plaatsvond. Dus die was daar ook uh, bij betrokken. Ja. Am ambulance was al ter plaatse voor dit geval. Waardoor er in totaal vier ambulances uh, uiteindelijk uh, werden uitgerukt voor de, deze, uh, dit incident. Leden van de reddingsvergadering hebben hulp geboden bij het verkeersongeluk voor aankomst van de ambulancepersoneel. Uh -huh. De komst van een mobiel medisch team was gewenst. Maar uh -huh. alle traumateams waren bezet op het moment van het ongeluk. Uh, de verkeersongevallenanalyse van de politie heeft sporenonderzoek gedaan. Vanwege het sporenonderzoek was een deel van de poelevaart tot ongeveer twee uur afgesloten. Uh -huh. Omdat er mogelijk sprake is van rijden onder invloed... ...zal bij beide bestuurders in het ziekenhuis een, bloed, uh, een bloedcontrole worden afgenomen. Uh -huh. ja. uh, dan het volgende. Uh -huh. De verdachte van moord op een standwoordse horlogehandelaar is vanochtend, uh, gisterochtend... ...op de eerste zittingsdag van zijn strafzaak doodgevonden in zijn cel. Uh, het lijkt om een zelfdoding te gaan, zei de officier van justitie gisterochtend in de rechtszaal. Uh -huh. uh, dit uh, blijkt uit berichtgeving van de zandvoortse courant... Uh, ...die dat dan weer heeft van uh, een verslaggever van RTV Utrecht... ...want die uh -huh. waren bij de zaak aanwezig. Uh -huh. De verdachte zat vast in een gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Uh -huh. Het OM gaat zijn dood verder onderzoeken... En uh, het openbaar ministerie spreekt volgens RTV Utrecht van een zeer verdrietig bericht... voor zowel de naam van het slachtoffer als voor de familie van de verdachte. Uh -huh. De zaak is nu uh, is vooralsnog aangehouden. Maandag, uh, aanstaande maandag zal het openbaar ministerie zich niet ontvankelijk laten verklaren... omdat een overleden verdachte niet vervolgd kan worden. Nee. Uh, uh, ja. Ja. Ja. ja. Ja. Want dus. ik, ik neem aan dat je, dat je nog meer hebt. Ja, zeker. Hmm. Uh, om nog even terug te komen op dinsdagavond, want daar uh, in Zandvoort uh, rond uh, half acht natuurlijk een grote stapel rubberen autobanden gingen in brand op op het circuit in Zandvoort. Hmm. Uh, er kwamen grote rookontwikkelingen van het circuit af en in de weide omgeving waren die zien. nou ja, we hebben het allemaal gezien natuurlijk, uh, en de politie gaat hier vanuit van uh, brandstichting, dus is de politie hiernaar een uh, uitgebreid onderzoek gestart naar de mogelijke brandstichting de manier waarop... en ook uh, natuurlijk uh, vooral door wie het is aangestoken. En de politie is uh, op zoek naar getuigen. Dus heeft u iets gezien, iets opmerkelijk, iets verdachts... wat niet uh, vaak voorkomt... of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek... dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de politie. Mm -hmm. 0900 8844 of anoniem bellen via 0800 7000. Um, dan nog uh, iets uh, regionaals voor onze provincie. Huh? Namelijk dat de provincie Noord-Holland ruim 37.000 euro subsidie beschikbaar stelt... om gedumpt drugsafval op te laten ruimen. Het dumpen van drugsafval is een groot probleem uh, door heel Nederland. Dus, uh, en zo laat de provincie Noord-Holland ook weten dat het in, uh, in onze provincie uh, nogal speelt. De afvalstoffen zijn namelijk gevaarlijk voor zowel mensen als dier... ...en kunnen flinke schade toebrengen aan de bodem en de natuur. Uh, ja, omdat de kosten hiervoor uh, voor het opruimen van het drugsafval flink kunnen opnopen... ...heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een subsidie vrijgemaakt voor uh, onze provincie. Het is de bedoeling dat particulieren de geleden schade volledig vergoed krijgen. Als het afval op grond van lokale overheid wordt gevonden, wordt de helft van de kosten vergoed. Um, geduteerden kunnen een aanvraag doen bij de provincie Noord-Brabant... Die provincie neemt alle verzoeken in behandeling en adviseert de betreffende provincie de subsidie uh, uh, al dan niet uit te keren. En uh, ja, meer informatie hierover staat uiteraard op de website van de provincie Noord-Holland. En uh, wilt u dus een aanvraag doen voor het opruimen van uh, drugsafval, dan kan dat via Noord-Brabant. Uh, dan nog als laatste uh, om even positief af te sluiten. Namelijk dat afgelopen maandag een groep vrijwilligers samen met Spaarne Landen uh, het braakliggende Corodex-terrein ingezaaid heeft met wilde bloemen en graszaad. Uh -huh. Dit was op initiatief van de Zandvoortse Jolanda Meijer Koning, ook van uh, Pluspunt, die haar plan voor dit terrein had aangemeld voor de actie. Een mooi idee uh, van de gemeente Zandvoort en Spaarne Landen. En uh, dit is dus afgelopen maandag in uitvoering gebracht. En uh, volgens Jolanda zelf zag het oude terrein uh, in als een ideale locatie om uh, deze mooie wilde bloemen uh, neer te gaan zetten. Het inzaaien moet het opstuivende zand tegengaan en maakt de buur ook meteen, buurt ook meteen wat levendiger en mooier natuurlijk. Uh -huh. Wilde bloemen zijn ook goed voor de bijen en insecten. En de natuur mag de komende maanden uh, lekker haar gang gaan op het terrein van het voormalig corodex. En, uh, en ja... Dus het gaat er heel vrolijk uitzien daar. En om een tijdelijke oplossing uh, te brengen. Uh -huh. Dus uh, Groen uh, is er weer uh, bijgebracht in Zandvoort. Ja, uh, en, uh, dat was eigenlijk tot zover. Ja, uh, dan ben jij natuurlijk vanmiddag hier ook uh, nog eventjes uh, uh, bezig. Tussen ja. 1 en 3. Zitten daar nog uh, ja. bijzondere dingen in? Uh, nou, ik heb wel. Uh, wat ik de afgelopen weken leuk vind om te doen. is om de luisteraars te vragen. Uh, naar, om muziek in te sturen uh -huh. en dan in een bepaald thema uh, bijvoorbeeld twee weken terug hadden we allerlei zomerhits waar mensen leuke herinneringen aan hebben uh -huh. hadden we ontzettend veel uh, verzoekjes binnengekregen via Facebook, maar ook natuurlijk via onze WhatsApp uh -huh. uh, en vanmiddag hebben we uh, filmmuziek dus uh, heeft u nou een favoriete nummer uit een film uh, die u uh, echt nog wel kent en echt altijd uw favoriete film is geweest, dan uh, kunt u die ook insturen. En we hebben er al heel veel klaarstaan. Dus uh, het wordt in ieder geval wat betreft de muziek een supergezellige uitzending. En ik ben natuurlijk ook met uh, mijn sidekick Lucy. Uh, die brengt ook weer wat nieuws en actualiteiten mee. Uh, en ook zullen we ook nog even kort uh, terughaken op de persconferentie van gisteravond. Ja. Maar uh, we maken het niet te serieus, want daar is ons programma niet voor. Nee, oké. Okay. Oké, okay, ik snap het helemaal. Nou goed, uh, dat, dat, dat zeggende uh, zullen we jou uh, straks hier om 1 uur weer aantreffen. Samen ja. met Lucy dan. Zeker. Met uh, ZFM Lunchroom. Ja. ja, helemaal goed. En ik zeg erbij, uh, ik uh, zit gewoon vanavond tot 8 tot 10. Dus geen uh, rare fratsen dat ik nog uh, mij moet melden. Okay. Dat ik van, van 7 tot 10 moet... Uh, nee, 8 tot ja. 10. Uh, dank. Ja. ja, wat wou je zeggen? Ja, nee, goed dat je dat zegt. <laughs> maar, uh, ja. maar ik zou zo niet aan het einde van het programma nog even. Ja, melden dat, uh, dat de avond ook gewoon nog uh, geprogrammeerd is. Ja, ja, ja, ja nee, nee, nee, dankjewel. Goed, uh, jammer zien we, of horen we straks uh, tussen 1 en 3 uh, nog een keer terug. Dat was hem voor uh, dit moment. Uh, weer even verder met de muziek. Ja, want ik ben wel lang aan het uh, woord geweest. Dus ga ik uh, even nog één ding doen. En dat is uh, dat uh, deze dame even laten horen. Lisette uh, Vink, die komt 23 juli hier bij ons nog uh, terug. En dat is I've Lost a Woman.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 wat ik hier ook uh, vaak uh, gedraaid heb... Uh, van Fabiana Dammers uh, met Nobody Knows. Daarvoor uh, Lisette. Uh, Lisette Vink heet zij voluit. En I've Lost a Woman so, uh, gaat uh, 23 juli uh, komen... hier uh, bij ons in de studio om wat nummers te spelen. Dus uh, dat uh, doen wij met het anderhalve uh, meter protocol. Maar nou, was het de bedoeling? En dat is met uh, politici altijd heel erg leuk. Je krijgt ze niet te pakken. Je krijgt een uh, voicemail. Uh, kondig je het uh, met heel veel aplom. Kondig je dat allemaal aan. En dan gaat het weer de, de mist in. En dat, dat uh, dreigde dus ook bij de jongens van Goedemorgen Zandwoord. Ook afgelopen zaterdag te gebeuren. Ja, nu bij mij dus hetzelfde verhaal. Uh, Erik van den Burg, het was de bedoeling dat ik hem nog even in de uitzending zou halen. Maar dat uh, gaat voorlopig nog even niet uh, lukken. Dan eventjes uh, terug naar de jaren 80. Ik uh, ben ooit nog wel eens een. Uh... Ja, liefhebber geweest van de importkanalen. En ik weet dat, dat er een mannetje was die een platenwinkel in Amsterdam had. En die, die gooide die hele zooi in één keer weg. En er zat ook dit nummer bij. Hij had spijt van haren op zijn hoofd dat hij dat gedaan had. Want uiteindelijk bleek het de grote zomerhit te worden van 1983. 84. Pippen de Dieter vast. Hier is Ryan Bears met Tantje Vita. We're looking like in a Dolce Vita This time we got it right We're living like in a Dolce Vita Mmm, gonna dream tonight We're dancing like in a Dolce Vita With lights and music on I love is made in the Dolce Vita Nobody else than you En zo snel gaat het dus. Dus ik moet even Ryan Paris eventjes in de wacht zetten. Want we hebben hem aan de telefoon. Erik van den Burg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het eh, draagde weer. Ik zat echt met druppels op mijn voorhoofd. Gaat het nou weer gebeuren dat we hem uh, weer niet treffen? Maar gelukkig, we hebben hem nog. Had u, hadden u al eerder gebeld? <laughs> ja, voicemail achtergelaten. Niks uh, meer dan dat, maar goed. Nou, wat gek. Ik heb, ik heb geen gemiste telefoon. Ik moet toch eens gaan kijken wat er nog is. <laughs> maar goed, het maakt niet uit. Ik, uh, ik heb u gelukkig aan de telefoon. Want uh, het was zaterdag hetzelfde verhaal. Maar goed. <laughs> uh, ja. ja, het, het kan gebeuren. Maar ik denk, het is een druk bezet man, denk ik uh, wel eens. Maar goed, uh, ik weet niet of dat zo is. Op zich klopt dat, maar uh, ik, ik heb voor mijn gevoel geen gemist. Nou ja, goed. Ik, uh, we gaan het alsnog doen. Uh, even terugblikken op uh, het uh, formatieproces. Want ik, uh, bij de kennismakinggesprek van een aantal weken geleden... Uh, vertelde u van. Nou, u had uh, toch wel uh, de, vond wel dat er een bepaalde snelheid in moest uh, zitten. In het uh, proces. En dat is toch iets tegengevallen. Waar, waar is het eigenlijk in tegengevallen? Nou, dat hadden twee elementen. Uh -huh. Het ene was gewoon agenda. Uh, want ja, je kunt wel snelheid maken, maar je moet ook een avond vinden waarop alle uh, elf, namelijk de, de tien onderhandelaars, dus ik, ook uh, kunnen. Uh -huh. <coughs> nou, dat zat soms gewoon niet mee, dus dan vielen er uh, flink veel dagen af. Uh -huh. En twee, je ziet dus toch dat er uh, ja, ook de nodige verschillen zijn te overbruggen... Uh, tussen de verschillende partijen. Ja. En je kunt ook maar beter bepaalde discussies uh, nu voeren... Ja. dan dat je die uh, uh, over een tijdje moet uh, voeren. Ja. Want nu kun je er afspraken over maken. Over een tijdje heb je meteen weer gedoe. Ja. Uh, bespeurde u dat ook meteen eigenlijk toen u als formateur was aangesteld... dat dat meteen misschien een, een, een heikel punt zou kunnen zijn? Uh, en dat u dan op een gegeven moment denkt... van well, ja daar moet ik dan toch maar de tijd voor nemen? Nou, ik vind het je sowieso. Kijk, je moet altijd wel streven naar snelheid. Omdat nou ja, je wil de periode dat de burgemeester alleen verantwoordelijk is kort houden. Je wil de, de, de mensen van Zandvoort kunnen melden. Er is gewoon weer een bestuur wat bezig kan met uh, het aanpakken van uh, de crisis situatie die er is. Hm. Um, tegelijkertijd uh, ja, het gaat uiteindelijk om dat, het, dat de coalitie het uh, tot aan de verkiezingen volhoudt. Ja. En dat er op een goede manier bestuurd kan worden. Zoals dus je dan op een gegeven moment inderdaad merkt van. Hey, het, uh, het duurt wat langer. Nou, dan duurt het wat langer. Ja, daar maakt u dan uh, geen punt van en uh, dan, dan is het uh, jammer, maar ja, dan kom ik gewoon wat vaker naar het antwoord. Ja. Uh, had u ook eigenlijk ergens een moment van dat het misschien toch de verkeerde kant op zou kunnen lopen uh, tijdens dat uh, proces? Of heeft u dat nooit gehad? Nou, het is een paar keer spannend geweest, maar niet ja. met het idee. ...dat ik dacht, uh, oh jee, er is voor de zomer geen meer coalitie. Nee, dat heb ik niet gedacht. Nee. Uh, is dat... Uh, ja, want, want het formeren is denk ik ook heel voorzichtig opereren. Denk ik. Nou, het is beide. Ja. Uh, het is uh, uh, in je rol van formateur, hè? Ik bedoel, als onderhandelaar ligt het misschien wat anders. Maar als formateur is het natuurlijk proberen te mediaten... ...en te kijken of je mensen kunt verbinden aan elkaar. Uh -huh. En soms is ook jouw rol als uh, formateur om uh, al dan niet letterlijk met je vuist op tafel te slaan... en te zeggen, en nou grijp ik even in. Ja. Of uh, nu zeg ik even tegen uh, één of twee mensen... nou, wat uh, vervelende dingen. Ja. Dat hoort er ook bij. Ja, uh, ik neem aan dat dat uh, wel even een paar keer gebeurd is onderweg. Want Zandvoortse raadsleden kunnen nogal erg uh, weerbarstig uh, zijn... heb ik wel eens de indruk. Dus ik uh, neem aan dat u dat wel een keer gedaan heeft. Nou, men weet in Zandvoort wat men wil. Ook de raadsleden weten dat. Men neemt mm. ook geen blad voor de mond. Ja. Nou, dan neemt men naar mij een goeie, want dat doe ik ook niet. Nee. Dus, uh, en dat hoort erbij. ook Het is ook gewoon zoals gesprekken gaan. Zo worden ze gevoerd in de Haag als er een kabinet wordt gevormd. Zo worden ze gevoerd op het moment dat er in Zandvoort een coalitie wordt gevormd. Ja. Dat is niet echt wezenlijk anders. Ja. Uh, nu worden de details nog verder ingevuld. Uh, bent u daar ook nog zijdelings bij betrokken? Bij die, uh, bij die details, bij de, uh, uit, bij de uiteindelijke eindoplevering van dit uh, verhaal? Nou, die details die zijn ingevuld. Ja. Dus we zijn nu echt helemaal klaar. Dat hebben we gisteravond uh, gedaan. Mm. En dat betekent dat wij morgenochtend om uh, 9 uur... Een, uh, een persconferentie zullen hebben op het gemeentehuis waarin ook de, uh, het coalitieakkoord wordt gepresenteerd en de journalisten krijgen uiteraard onder embargo tot morgenochtend 9 uur vanavond al het coalitieakkoord opgestuurd... zodat ze zich kunnen voorbereiden op de presentatie van uh, morgen. Ja, want daar kunnen dan ook nog uh, vragen ge gesteld worden. Verwacht u daar ook nog misschien uh, wat uh, vragen van het journaai... Uh, in de richting van, uh, nou ja, uh, uh, van, uh, van alles en nog wat? Uh, van uh, hoe dat uh, nou zo uh, heeft moeten lopen of wat dan ook? Uh, ik verwacht van journalisten altijd alle vragen. Ik kunt maar beter op alles voorbereid uh, zijn. Uh, maar ik ga ervan uit dat het ook gewoon heel veel zal gaan morgen over de inhoud. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Uiteindelijk gaat het uh, niet om uh, de spelletjes of de processen. Uiteindelijk gaat het er gewoon om wat levert het de Zandvoort erop. Ja. Uh, als u zelf uh, terugkijkt, bent u van die dorp gaan houden? Nou ja, dat is het grappige. Dat heb ik ook al eerder gezegd. Wat er dus gebeurt. Ja. Ik heb eerder geformeerd uh, in andere gemeenten. Je gaat je verbinden aan die gemeenten. Ja. Uh, want ja, uh, je, je, je, je krijgt natuurlijk een inkijkje in de politiek. Je krijgt een inkijkje in uh, de, de mensen die erbij betrokken zijn. En niet alleen deze vijf coalitiepartijen die nu tot een akkoord zijn gekomen. Maar ik heb ook gewoon goede gesprekken gehad met uh, bijvoorbeeld uh, Peter Kramer van... Uh, ...van OPZ, hè, degene die mij uiteindelijk heeft gevraagd om dit te doen. Ja. Dus het is breder dan alleen uh, uh, uh, deze coalitie, moet ik zeggen. Ook GroenLinks en de PVV, dat waren ook uh, gewoon goede gesprekken. Dus ja, je ga, en bovendien, zodra je de gemeente inrijdt, ga je ook meteen andere dingen kijken. Ja. Omdat je het hebt over uh, um, nou, een specifieke locatie of een specifieke situatie... En dan denk je, oh ja, dat is hier. Ja. Oh ja, dan moet je dat ermee doen. Dus dat werkt zo. Ja, dus... dus het antwoord is kort als een halve jaar. Ja, kort als een halve jaar. Uh, uh, zien wij u misschien dan terug... eventueel bij een Dutch Grand Prix 2021? 2000, hoeveel? 21. Ja, ja. Nou, dat weet ik niet. <laughs> ik heb... Uh, ik, ik, uh, ik, uh... Ik heb geen kaartje, dus ik zie het allemaal wel. Ja, oké. Dit is ook even een vraag uit de losse pols dit hoor. Maar goed. Um, ja, ik, u, u zult mij vaker Zandvoort zien, zoals ik zou bijna zeggen. Ieder Amsterdammer af en toe komt genieten van, van Zandvoort. Ja. Zo zult u mij in ieder geval ook zien. En ik kijk er dan misschien net met een wat andere blik. naar. Goed. Ik uh, dank u voor, uh, voor, het, uh, voor de bijdrage nog uh, in de uitzending. En graag tot een andere keer. Graag tot ziens. Dank. Ja, dat was uh, Erik van den Burg. En uh, ja, het is ook uh, gelijk uh, het einde van dit uur. Want uh, het is. Uh... Ja, het zit erop. Ik bedoel, ik heb nog één nummer. Die was van Ryan Paris. Ik was met een verhaal bezig. Ja, dit gebeurt je gewoon even over. En dan moet je, moet je heel veel gaan improviseren. Weet ik allemaal wat. Uh, maar goed, um, Ryan Paris, Ik had het erover. Uh, ik heb op een gegeven moment mijn plaatjes gehaald in Amsterdam. En er was daar een man. Die, uh, die had er op een gegeven moment een neus voor. Voor importdingen. En hij dacht: van ach, die rijpers dat wordt uh, helemaal niks. Dat wordt uh, gewoon uh, brandhout. Dus hij heeft uh, al die zooi heeft hij op een gegeven moment op uh, de grote stapel uh, gezet. En vervolgens kreeg hij er enorm veel spijt van. Want het werd dus een grote juggel van de zomer, En uh, toen moest hij ze dus alsnog uh, gaan uh, bestellen. Tot aan het nieuws: ga ik hem uh, draaien. Alsnog: Dolce Vita.